8 uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Verdachten moeten ook tijdens hun politieverhoor... door een advocaat mogen worden bijgestaan. Dat adviseert advocaat-generaal Spronke aan de Hoge Raad. Zo'n advies wordt meestal overgenomen. De Hoge Raad interpreteerde de regels zo... dat een verdachte wel voorafgaand... maar niet tijdens een recht heeft op een advocaat. Volgens Spronken moet de Hoge Raad die interpretatie herzien... naar aanleiding van een recente uitspraak van het Europese Hof... en een richtlijn van de Europese Unie. Andere Europese landen hebben de verandering al doorgevoerd. De gemeenten willen opnieuw met het kabinet onderhandelen... over de decentralisatie van de zorg. Staatssecretaris Van Rijn besloot deze maand... dat het budget voor persoonlijke verzorging, zoals hulp bij het douchen... niet naar de gemeente gaat, maar naar de zorgverzekeraars. De gemeenten zegt er vervolgens kwaad hun medewerking op. Vandaag zeiden de leden van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... dat ze opnieuw om de tafel willen met Van Rijn. Zei ze eisen wel dat hij zijn beslissing terugdraait... en dat de bezuiniging op de huishoudelijke hulp wordt verlaagd. Van Rijn zegt in een reactie dat hij blij is dat de gemeenten weer willen praten. Maar hij gaat niet in op het nieuwe eisenpakket. In Niger zijn 1,7 miljoen mobiele telefoons uitgeschakeld. Ongeveer een derde van het totaal aantal mobieltjes in het West-Afrikaanse land. Volgens de regering is de maatregel bedoeld om de veiligheid te vergroten. Niger steunt Frankrijk en de VS bij de strijd tegen al qaeda achtige groepen in de Sahelregio. Wat de regering er precies mee wil bereiken is niet duidelijk.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 Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen. Met Alice de Bruin. Hele goedenavond en welkom bij uh, Twee Dingen met een kleine vertraging. We hebben hele, deze hele week al aandacht voor uh, 200 jaar Koninkrijk. We het net ook even langskomen in de uh, spot. Uh, straks dus bij Max ook op de televisie. Uh, vandaag hebben we de afsluiting van die serie over 200 jaar Koninkrijk. We spraken deze week met Nederlandse oud-premiers... en met uh, de Arubaanse premier. Maar vandaag ga ik praten met uh, Kees Vasseur, een onderwerp van gesprek. Hij is historicus, hij weet er heel veel uh, van Indonesië... dat tot, uh, tot 1949 onderdeel was van dat koninkrijk. En we gaan het ook hebben over de oranjes... die door velen worden gezien als een uh, samenbindende factor... binnen dat koninkrijk. En Kees Vasseur heeft ook verschillende boeken geschreven... over de oranjes. Goedenavond. Oh ja. ja, meneer Vasseur, u komt net uh, uit Amsterdam... Uh, daar zijn drie nieuwe biografieën aangeboden aan koning Willem-Alexander. Ze liggen hier voor me. Heeft u ze helemaal meegesleept in de trein? Ja, het zijn die, uh, hele mooie boeken, dus uh, de moeite waard om ze mee te nemen. Ja, koning Willem I... Willem II en Willem III. Er is al het een en ander vandaag in de media verschenen. Maar waren er voor u nog veel schokkende nieuwe feiten? Ik had de boeken al gelezen in ontwerp. Ik was meelezer. Dus we hebben ook over de inhoud vaak met de auteurs gesproken. Want het is de taak van de meelezer om opmerkingen te geven. En dat is gebeurd. En ja, er staan toch best wel interessante nieuwe zaken in. Onder andere, het is al in de radio gezegd... over bijvoorbeeld... Koning Willem I, die behalve een spaarzaam man ook uh, een, uh, ja, een metresse had... waar hij vier kinderen bij had in vier jaar. Echt een uh, hele serieuze uh, man dus in de liefde. En uh, die, dat wisten we eigenlijk nauwelijks. Een gravin van de Golds uit Pruisen. En bij Willem II was wel bekend dat hij natuurlijk... enigszins biseksueel was, zoals we nu zouden zeggen... Maar in die tijd zijn we meer van hij houdt van mannen en van vrouwen. En ja. dat is bij koning Willem II duidelijk zichtbaar. Waarbij ook nog een verband te leggen valt met de nieuwe grondwet van 1848. Want toen is de koning in één nacht van conservatief liberaal geworden. Dat was een beetje opvallend. Dat was opvallend, en nu wordt het duidelijker. Hij stond in die tijd zwaar onder druk vanwege zijn homofiele geaardheid, die dus in die tijd totaal niet geaccepteerd werd. Werd gechanteerd gewoon, hè? Ja, gechanteerd ook, maar daardoor was hij eigenlijk in een soort zenuwcrisis geraakt, en daardoor kon hij dus in één nacht opeens totaal van inzicht veranderen. Ja, ja. En, en, en nog een ander feit van de laatste Willem? Want u heeft er twee genoemd. De uh, laatste Willem, ja, daar... Uh is eigenlijk niet zoveel, behalve dat hij een eerste vrouw had, koningin Sofie, en dat ging totaal niet. Dat wordt nog eens uitvoerig in dit boek beschreven, van Dick van der Meulen, over koning Willem III, dat ze ja, als kat en hond leefden, en dat ze tenslotte uit elkaar gegaan zijn. Uh, scheiding van tafel en bed, ieder ging in een ander paleis wonen, en daarna ging het een stuk beter. Ja, ik, ik hoorde net bij, bij RTL 4 nieuws uh, op televisie, dat het een mooi script voor goede tijden, slechte tijden zou kunnen zijn. Oh zeker. Dat geldt eigenlijk voor elk koningsleven. Ook Juliana en Bernhard hebben zulke periodes gekend in hun leven... van goede tijden en slechte tijden. En in zoverre verschillen ze waarschijnlijk niet van ieder huwelijk of uh, verbindenis. Nee, dat is waar. Nou, laten we even uh, naar voetbal gaan. Want dat uh, is er ook op dit moment. Rode JC tegen FC Twente met Ragnar Niemeijer. Een minuutje of zes bijna gevoetbald in het Parkstad Limburgstadion. Bij de 0-0 stand nog voor best wel volle tribunes zijn behoorlijke kans gezien voor FC Twente. Schot van, uh, vanaf de rechterkant van Promes en daar was Van Peppe met een sliding om erger een doelpunt van Twente namelijk te voorkomen. Van Peppe terug van de schorsing, de reserve aanvoerder van de Limburgers ook Kees Luiks na een schorsing terug heeft de bal. Diep op de helft van Roda, nog in de eigen defensie. En Biemans geschorst, daarom Bonaventia in het elftal. Een wijziging bij Twente. Echan op de bank. Talic op 10 en een basisplaats. Dan hebben we al die feitjes maar gehad voor Mokhtar op de linkervleugel. Twente moet achteruit. Een paas van Vlederes aan de linkerkant. Komt net niet terecht bij middenvelder Wiljan Pluim. En Twente zou vanavond de compositie op doelsaldo kunnen overnemen van Vitesse als het hier in Limburg weet te winnen. Wat in het verleden niet zo heel vaak is gebeurd. 0-0 is het na bijna zeven minuten bij Rode JC FC Twente. Ik praat verder in twee dingen met Kees Vasseur, historicus. en eh, nou, We hebben een overzicht gemaakt van uw leven. Laten we daar even naar gaan luisteren. Kees van Seur wordt geboren in 1938 in Nederlands-Indië. Hij woont daar tot zijn twaalfde en zit tijdens de oorlog in een jappenkamp. De hygiënische toestanden laten alles te wensen over. De overvolle beerputten moeten met de hand geleegd worden... en uitgestort in de vuilwaterput die vlak naast de drinkwaterput ligt. Terug in Nederland studeert hij rechten en geschiedenis. In de jaren 60 komen de eerste berichten naar buiten over misstanden van Nederlandse militairen bij de zogenoemde politionele acties in Nederlands-Indië. Ik heb daar uh, meegedaan aan oorlogsmisdaden, ik heb ze zien verrichten. Dat er kampoons doorzeefd werden, uh, dat er verhoren plaatsvonden waarbij uh, op een afschuwelijke manier gemarteld werd. In opdracht van premier Pieter Jong schrijft Vasseur in 1969 de excessen over het wangedrag van de Nederlandse troepen. Pas dit jaar maakt de Nederlandse regering excuses voor de misstanden. Er komt een compensatie voor de weduwe van omgekomen Indische mannen. Fasseur is ook bekend vanwege zijn biografie over koningin Wilhelmina... die hij schreef op verzoek van koningin Beatrix... Ook schreef hij een boek over Juliana en Bernard, waarin de Geet Hofmans affaire wordt beschreven. Het boek over het huwelijk van historicus Vasseur. Hij kreeg van koningin Beatrix toegang tot het voor anderen gesloten Koninklijk Huisarchief. Kees Vasseur als historicus en jurist al tientallen jaren betrokken bij het koninkrijk. <middels> Ja, wat vindt u ervan als u dat zo langs wordt komen? Nou, ja. U zit eruit te luisteren, klopt het? Ja. Nou, ik vond wel over die beerput in het kamp. Nou, Ik was natuurlijk een jongetje van een jaar vijf... en die herinneringen heb ik niet. Ik heb het ook niet van mijn moeder of mijn zusje gehoord... die ouder was. Het was natuurlijk wel uh, heel primitief. Maar voor jonge kinderen maakte dat niet zoveel uit. Want die uh, zagen dat natuurlijk niet. Die leefden gewoon met een heleboel vriendjes... Op op uh, oppervlakte van vijf voetbalvelden tezamen. En dat was natuurlijk toch eigenlijk. Uh, weer feest elke dag. als je al die vriendjes er weer heen had. Ja, en, herinnert u dat zich echt zo als een soort feest in de zakken? Nou, in ieder geval was het wel. Het, je had natuurlijk wel honger en zo en dergelijke. Maar je had natuurlijk niet nooit geleerd dat je dus comfort had, luxe, want dat, daar was je te jong voor. Dus je komt in zo'n kamp en je ziet daar toch wel... Hoe oud was u toen? Uh, nou, ik kwam in het kamp op mijn vierde verjaardag ongeveer. Ja, ja. En vervolgens heb ik daar drieënhalf jaar gezeten, tot eind 45. En ja, dat wordt natuurlijk beschermd door je moeder en door je zusje. Uh, wordt dat natuurlijk toch voor een kind makkelijker te dragen dan voor ouderen. Maar uw eerste herinnering is misschien wel de herinnering van een jappenkamp? Uh, ja, zeker. Nee, zelfs nog even voor het kamp. Uh, maar inderdaad, dat is een jappenkamp. Maar ja, dat moet u zich voorstellen als een terrein... waar prikkeldraad omheen staat en waar dus heel veel jongetjes rondlopen die ook niet naar school konden en de hele dag dus eigenlijk buiten speelden, ja, want dat je, moest je anders. Het ja. was altijd mooi weer natuurlijk. Maar je zat wel gevangen. Ja, maar kijk, dat is voor een vijfjarige nog niet uh, duidelijk dat je gevangen zit. Nee, je vader was er niet. Die zat in een ander kamp. En die is gelukkig na de oorlog zijn we weer herenigd met elkaar. Maar uh, ja, ik uh, had dus eigenlijk mijn vader ook nooit bewust ontmoet, zodat ik zeven en half jaar was. Ja, dus u kon hem ook niet missen, zegt u en eigenlijk. Nee, nee, ik bedoel dingen die je niet uh, van, van je geen besef hebt, die kun je ook niet missen. Nee, dus gelukkig bent u daar op die leeftijd ingekomen... zodat het misschien draaglijk was. Ja, mijn oudere zusje die moest dus jaren op de school missen. Dat was natuurlijk heel vreselijk, want die kwam terug in Nederland... en had drie jaar school gemist. Dat zijn natuurlijk de dingen die ik nog nauwelijks had. Nee, want u bent inderdaad na de oorlog al vrij snel uh, teruggegaan naar Nederland. Nou nee, hoor, mijn vader die is nog een halfjaartje gebleven om um, in Semarang te werken. Vervolgens zijn we naar Nederland gegaan. Wat deed uw vader? Uh, die zat bij de Bataanse Petroleum Maatschappij. Ja. Bij wat nu uh, Shell is. En dat uh, heeft hij ook na de oorlog zijn gegaan toen we dus met verlof in Nederland waren geweest. Ik kennis kon maken met veertig neven en nichtjes... van de hele grote familie van Weerskanten die ik had. En toen hebben we tot eind 1950 nog gewoond... in mijn geboorteplaats Balikpapan aan de oostkust van Borneo. Ja, en en uh, als we het dan toch over het koninkrijk hebben... Hè? want toen was uh, Nederlands-Indië onderdeel nog van dat ja, koninkrijk. Werd dat ook zo gevoeld daar? Ja, ja, ik heb op tienjarige leeftijd heb ik nog meegedaan aan de, het zaklopen... het koekhappen enzovoort... de gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van uh, Wilhelmina... In Balakpappen, het was georganiseerd door de gouvernementschool waar ik op zat. Met allerlei uh, Chinese, Ammonese, Javaanse leerlingen. En natuurlijk ook de Europese. En, en die deden allemaal mee? Tuurlijk. ik bedoel, het was voor kinderen was natuurlijk een geweldig feest. Net zoals iedereen uitliep, ook de kinderen, Javaanse kinderen, voor Sinterklaas. Voor zover ze natuurlijk op die school zaten. Ik bedoel, die school was een Nederlandstalige school, het was er maar één van en je moest natuurlijk behoorlijk schoolgeld betalen... en je vader moest eigenlijk wel bij de BPM zitten. Dan, het was natuurlijk een selectie, maar die gold dan wel... voor de verschillende bevolkingsgroepen. Ja, want, want verder, als we dan buiten die school zouden gaan kijken... denkt u dat daar dat koninkrijk ook een rol speelde nou, bij de Indische mensen? Ik heb daar niet zulke uh, hoge verwachting van. Natuurlijk wel voor zover ze uit Ambon kwamen... of uit de Minahassa, uit Timor, dat waren de hele... Uh, aan, aan het vaderland toen zoals het heette, aanhankelijke streken. Daar werd het koningshuis. de oranjes werden hoog vereerd. Daar was het echt, uh, ja, daar leefde het wel. Maar bij de Javaanse bevolking, die de grote meerderheid uitmaakte... die islamitisch was, die natuurlijk zijn eigen heersers had gekend... ja, die zich natuurlijk ook als een kolonie waarschijnlijk behandeld voelde... daar leefde het natuurlijk Nee, niet. die hadden niks met het koninkrijk. Nou, niets. In ieder geval, ja, ze zagen het op de postzegel... Hè? Ja. er staan Kapala Ratja, het koningshoofdje... Vroeger zag je dan het uh, portretje van de koningin, van Wilhelmina, enzovoort. Dat was dan uh, eigenlijk de enige band die ze hadden met het koningshuis. Ze zijn natuurlijk op de Hollands Inlandse School zaten... en daar allerlei nationale liederen leerden. Te beginnen bij het Wilhelmus, maar ook alle mogelijke andere uh, nationale liederen... die geleerd werden in de Nederlandse taal op die Nederlands-Hollands-Inlandse School. Ja. Dat, dat, dat Nederlands-Indië, dat, dat u bent er geboren... dus dat blijft altijd een rol spelen in je leven. Dat kan ook niet anders. Maar als u naar uh, de carrière kijkt... die we net even langs hoorden komen... dan is uh, Nederlands-Indië natuurlijk ook een, een, een, een rol blijven spelen. Want die excessenota, waaraan u heeft meegewerkt... waarin de oorlogsmisdaden van de Nederlandse militairen... werden on onderzocht in uh, Indonesië bij de politionele acties... daar werd u voor gevraagd. U had inmiddels uh, geschiedenis uh, ook uh, gestudeerd. Uh, stond u eigenlijk te springen... Om om dat te doen. Nou ja, ik zat op het ministerie van Justitie als jurist en toen kwam dit langs en toen zei men: jij bent de enige in Sturkis op het departement weer dat gaan doen. Ik zei natuurlijk, ik vind het interessant. Dus het is gewoon toevallig mijn kant opgekomen, omdat ik daar als jurist zat. En niet omdat u toevallig die achtergrond had nee, om ik bedoel me, te zijn Nee, dat in ik in circus was. En uh, ja, dat speelde misschien ook wel mee. Maar het was toch meer het idee van, ja, je hebt nog meer gedaan dan rechten. Ga jij het maar doen, die nota schrijven. In mijn eentje, vier maanden lang. Uh, nou, ik vond het eigenlijk wel leuk. Ja, en, en uh, kwamen daar feiten in naar voren die u eigenlijk ook nog uit uw jeugd kende? Toen u nog woonde in Nederlandse Indië? Ik heb op pappen hebben we tal van Nederlandse militairen aan huis gehad. Dat was de gewoonte. Nederlandse jongens die kwamen aan huis. Bij mijn ouders. Mijn zusje, vriendinnen waren er ook. Dus het was leuk voor ze. Dan kwamen ze een avond uit de kazerne. Het waren stuk voor stuk ontzettend aardige jongens. Van een jaar of 2022. Ze kwamen uit de Hoekse Waard. Ze kwamen uit alle delen van het land. Ze waren nog nooit bij wijze van spreken in Rotterdam geweest. En nu op de boot gezet naar Indië. Dus die voor zover ik ze meegemaakt heb op Borneo, waar niet zoveel gebeurde... waren het de alleraardigste mensen. Ja, en, en u heeft niets toen gemerkt... Nee, is, van eventuele nee, er was helemaal niets uh, van te oorlogsmisdaden of wat want, dan ook? Want uh, gelukkig zaten wij niet in gebieden... waar oorlogshandelingen werden gepleegd. Als we met vakantie naar Java gingen... dan werden we wel in konfooi van Batavia naar Bandung. Omdat het moest worden beveiligd natuurlijk... tegen mogelijke aanvallen. In 1948 nog, denk ik me. Maar. maar dat was toch iets anders. Je zag het niet echt gevecht of iets dergelijks. Nee, nee, maar ook nooit verhalen gehoord? Van dat er toch dingen niet nee, zo netjes gingen? Nee, er werd in de eerste plaats denk ik niet zoveel over gesproken. En in de tweede plaats hadden velen het misschien nog helemaal niet van nabij... nog meer gemaakt. Kijk waar gevochten werd, was natuurlijk een ander terrein. Daar kwam je als Europees kind ook niet gauw. daar nee, um, had je niks te zoeken Nee, natuurlijk. en degene die misschien daarbij betrokken waren... die hadden ook geen zin in om daarover te spreken. Nee, en... Dus, en en, en het feit dat we nu uh, wel weer een soort discussie hebben, dat sommige mensen zeggen, er zou een nieuwe excessennota moeten komen of een nieuw onderzoek, omdat dat toen vrij snel is gedaan. U zegt vier maanden, dat was een soort haastwerk, ja, zeggen sommige ja. mensen. Uh, zou u daarvoor zijn? Want... Ik ben er zeker voor, want in de eerste plaats ben ik wel benieuwd wat na de onderzoek oplevert, hè, of ik het goed gedaan heb. Toch leuk om dat na een jaar vijftig nog eens te horen. Of misschien heb ik het verkeerd gedaan, maar ik heb aan de hand van de toenmalige beschikbare archieven en dat waren heel veel zo goed mogelijk die nota geschreven als nu blijkt door nieuwe onderzoeken door nieuwe ondervragingen enzovoort dat er nog veel meer is. Het zijn zo. Ja, en kunt u leven met het feit dat nu die excuses zijn aangeboden... ook aan de weduwe van mensen die daar zijn ja, geëxcuteerd? Ja, ik denk natuurlijk ook wel eens van... het zou misschien ook wel uh, bijzonder zijn als excuses aangeboden werden... aan de vele duizenden, vooral Indische Nederlanders... die slachtoffer geworden zijn van de Bersiab-tijd... na de Tweede Wereldoorlog. Daar wordt eigenlijk nooit over gesproken. Dat was tenminste even gruwelijk als wat er vaak gebeurd is... na 1946 uh, tegenover de Indonesiërs... Ik zou dat op zichzelf wel prijs stellen, Maar de Indonesiërs die, uh, willen het eigenlijk helemaal niet. Die zijn ook niet geïnteresseerd in wat nu allemaal in Nederland gebeurt. Nee. En die zijn natuurlijk ook niet... Uh, ja, die voelen zich niet bij betrokken. Bovendien, ze hebben gewonnen. Wat wil, wat wil je? Zij zijn als overwinnaar uit het conflict gekomen. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen. Met Alice de Bruin. En vandaag de afsluiting van de serie over 200 jaar Koninkrijk. We spraken deze week met ex-premiers. En hier zit Kees Vasseur. Hij uh, ja, is, is ook bekend als, als historicus. Hij schrijft veel over het Koningshuis. Daar gaan we het nu ook uh, over hebben. Uh, want uh, u wordt ook wel de Hofhistoricus genoemd. Omdat u inderdaad uh, een biografie heeft geschreven over Wilhelmina. Uh, is dat een, een, een naam? Hofhistoricus. Nou, u ik heb mezelf mee? nooit zo genoemd hoor, En ik weet ook niet of men dat van mij vindt eigenlijk. Ja, soms in de pers. Maar ik had inderdaad als eerste toegang tot het Ja, Hoe kwam Om... dat zo? Want nou, u, u werkte op het ministerie, u had die excessennota geschreven. Ja, nog nooit eerder over het Koningshuis en dan opeens dit. Ja, ik had ook nooit enige belangstelling getoond daarvoor. Maar degene die daaraan aan het werk was, professor Manning uit Nijmegen, kwam onverwacht te overlijden. Toen zocht men eigenlijk iemand die het werk van het schrijven van die biografie kon overnemen. En toen dacht ik me, ach, die, faceur, die is nu hoogleraar in Leiden... en hij is ook jurist, dus hij weet wel iets van staatsrecht af. Ik was natuurlijk wel bekend in ambtelijk De Haag. Ik denk dat ook wel een paar ambtenaren hmm. tegen de koningin hebben gezegd... van nou, dan moet u daar maar eens uh, gaan informeren. En hoe ging dat, dat informeren van de koningin? Nou, het was wel een mooi verhaal, want ik werd uitgenodigd ten paleise... Paleis Amsterdam bij een van de literaire lezingen... waar ik dan aan tafel zou zitten en eh, rond de tafel. Ik dacht, ga ik niet naartoe, want ik ben al een paar keer geweest. Ik geloof het wel. En eh, toen werd ik opgebeld, van waarom hebt u nog niet gereageerd? Want de koningin zou u graag aan uw tafel hebben. Aan de, haar tafel hebben, hè? dus... Eh, Oh, dacht ik, dat wordt dus iets heel anders. Ze wil naden met me kennis maken, maar dat moet je niet doen als je toch wat nerveus met. Uh couvert zitten met naast je een Belgische dame die Frans spreekt. De ambassadeur de overkant van Frankrijk ging om een Franse schrijfster. Dat was meneer Fasseur uh, ook te hoog gegrepen. Uh, ja, dan, uh, die dacht dan, ha, Fasseur, die spreekt goed Frans. En dan nog de majesteit. En dan nog je servet op je knieën <laughs> houden. En alle messen en voorkeur goed uittellen. Dus ik had er niet zoveel zin in. En uiteindelijk is het geworden gewoon een ontvangst op Huis ten Bosch. En dat vond ik wel heel leuk. Want Wat je dat? Nou, je komt daar in zo'n paleis, Huis ten Bos. En je bent nog naïef om te denken: nou, er zullen wel veel mensen rondlopen daar. Hè? Maar uh, helemaal niemand in feite. Ja, degene die je bij de deur opvangt en je dus naar de koningin begeleidt. met een of de jagershoedje op, een jachtmeester of zo. Maar verder is zo'n paleis helemaal stil. De werkkamer, daar zit de koningin en die werkt. En uh, ja, die is in feite dus alleen. Haar kinderen waren natuurlijk al de deur uit. Waar prins Klaus was, die was misschien ergens op bezoek. En dan zit je in een heel groot huis, helemaal <lacht> alleen. Klinkt bijna zielig. Nou, dat wil ik niet <lacht> zeggen, maar Juliana en Bernhard... hadden het nog een veel sterkere mate op Soesdijk. Want die zaten daar in een paleis met 200 kamers... en er was een lakkei van de week... Want tot negen uur s'avonds werd er dan nog koffie en thee geschonken. Maar dan ging de lakij van de week om negen uur s'avonds naar huis. En daar zaten die twee in dat grote paleis. In november bijvoorbeeld, wind, regen. Bij het hek stond de Maaische En verder was het totaal eenzaam. In die 200 kamers. Ja. Maar hoe. Dat, dat, dat, ik bedoel, uiteindelijk heeft u toen eh, tijdens dat uh, gesprek eh, met koningin Beatrix dus de opdracht gekregen om die biografie over te. Nou, geen opdracht hoor, want die geef je aan een timmerman of zo. Maar ik bedoel. Verzoek gekregen. Ja, zo gaat dat dan. Ja, nee, ik bedoel, ik zou niet graag opdrachten uitvoeren als ze Ook niet als ze van de koningin zijn? Nou, het is een verzoek dat je niet kunt weigeren <laughs> hè. Een Offer your country views. Ja. En waarom wilde maar, u het graag doen? Euh, nou, omdat ik wel wist dat dit natuurlijk enorme belangstelling zou vertrekken. Een boek over Koningin Wilhelmina is natuurlijk een boek dat door heel veel Nederlanders met interesse te hand genomen ja, wordt. Want u kreeg als eerste toestemming. Om... Ja. En voorlopig ook als laatste toestemming om dus in het Koninkhuisarchief, het hele persoonlijke archief, zonder enig voorbehoud, want dat had ik natuurlijk wel gevraagd. Ik had gezegd, doe het wel, als ik alle stukken mag zien, zelf ook die stukken aan de hand van de inventaris kan opzoeken, en ook verder alles kan schrijven wat ik wil, want het boek verschijnt onder mijn naam. Ja. En nou, daar begreep de koningin, dat er alle begrip voor. Ja, En hoe, hoe, hoe liep u naar de eerste dag in die archieven? Dat moet toch Ach, echt. Een archief blijft de archief, het is natuurlijk Maar wel waar begin je? In, ja, waar begin je? Nou, aan de hand van de inventaris kom je natuurlijk al gauw tot de kernstukken van een archiefcollectie. En uh, dat is dus gebeurd. Ik heb dus de. En dan kom je dus uh, bij een briefwisseling uit, in mijn geval tussen Emma en de jonge Wilhelmina, die vanaf haar achttiende. Dag in dag uit brieven aan haar moeder schrijft. Nou, zo'n natuurlijk prachtig materiaal. Waar je iemand helemaal zich ziet ontwikkelen. Alle ideeën, denkbeelden enzovoort. Van een 18-jarige. Tot haar veertigste zo. Hè? Ja, fantastisch. Dat is heel mooi, ja. ja. De telefoon was gelukkig nog niet in gebruik. Als, uh, die was natuurlijk wel, maar die kon worden afgeluisterd. Ja, nu kan die ook worden afgeluisterd. Maar <laughs> toen kon de telefonisten dat al. Ja. Dat, uh, maar goed, dat moet, dat moet natuurlijk smullen zijn geweest voor u. Uh, om daar rond te lopen en daar een boek uh, over ja, te schrijven. Ja, dat is heel leuk, ja. ja Twee boeken uh, zelfs. Twee boeken heeft ze ja. er inderdaad over geschreven. Want wat daar ook in stond was natuurlijk de affaire Greet Hofmans. Het was een derde boek, dat ging over Juliana en Bernard. We hebben het nu nog even over Wilhelmina. Ja? Dat kwam een paar jaar later. Toen kwam die hele zaak in opspraak. En toen ben ik nog een keer op het paleis geweest bij de koningin. En die vroeg me toen of ik nu ook dit wilde doen. Dus ook weer op dezelfde voorwaarden. Toegang tot het huisarchief. Nu in het archief van haar ouders dus al, al een stuk dichterbij al. Ja, en, en Want u heeft dus heel veel uh, boven tafel gekregen. U, u, u was degene die dat mocht doen. U heeft daar ook die boeken over geschreven. Uh, allemaal ook uh, tijdens dat 200 jaar uh, koninkrijk. Dat koningshuis, he, hoe kijkt u daarnaar? Hoe belangrijk was dat eigenlijk voor het koninkrijk? Of is dat voor het koninkrijk? Nou ja, Ik vind het wel belangrijk, omdat je natuurlijk... Uh, in dit verbrokkelde land de koning ziet... als symbool van de eenheid en de continuïteit. Nog daar gelaten dat de koning, de koning natuurlijk ook hoofd is van de BV in Nederland in het buitenland. Dat hebben we gezien verschillende staatsbezoeken. Onder andere nog aan Rusland, ook aan de uh, Antillen. Ja, uh, kijk, het is het nationale verenigingspunt. Als je geen koning hebt, kun je natuurlijk wel zeggen... dan nemen we een president. Nou, die staat in de eerste plaats niet boven de partijen. Die is een oud-politicus. Dus die is onderdeel van een bepaald segment... van de Nederlandse samenleving. Het aardige van het Koningshuis is dat het echt boven de partijen staat en niemand kan zeggen van nou, dat is uh, die is partijdig of zo. Hè? Nee, dat kun je niet zeggen. De koning staat als het ware boven uh, de partijen. Die... Dus een verbindende factor? Ja, een verbindende factor. Dus het verenigingspunt. Ja, maar het is ook, ook wel zo dat er sommige mensen zeggen ja, verbindende factor. Uh, nou, we hebben net die drie Willem even langs ja. horen komen. Daar is ook wel wat op aan, af te dingen. En we hebben ja. toch ook nog wel hier en daar een affaire rondom uh, het koningshuis. Ja, ja, ja. Dus is het wel zo'n verbindende factor? Ja, dat factor? heb je in uh, landen met een Republiek zeker niet, met de president, nee. Kijk, die verbindende factor is natuurlijk wel, want... het is duidelijk dat Nederland nauwelijks meer nationale symbolen heeft... afgezien van het kiefietsei uh, en polstokhoogspringen. Je Je uh, Ja, de euro heeft de gulden verdrongen, Fokker is verdwenen... de KLM is een Franse maatschappij geworden bijna... dus dan zeg je van het Koningshuis is eigenlijk nog iets... wat aan Nederland een zekere identiteit verleent... Dus en, ook aan dat koninkrijk? Ja, en dat is niet te vervangen door een president... want die gaat naar vier jaar weg of die gaat hooguit naar acht jaar weg. Die is deel van een bepaalde politieke richting in het land. En daardoor is het zo belangrijk dat je een erfelijk staatshoofd heeft. Wat ook geen bezwaar is, die erfelijkheid... want die hadden we in de Republiek ook al. Wordt vaak vergeten, maar Nederland was als Republiek... ook voorzien van een erfelijk staatshoofd. Stadhouder Willem de Vierde en Willem de Vijfde. Die volgden uit hoofden van de erfopvolging op... Dus als je zegt van het verschil tussen koninkrijk en de republiek, zeg je nou, de verbindende factor is het huis van Oranje. Die zijn erfelijke staatshoofden. En verder is dit land zoals iedereen weet natuurlijk door en door republikeins. Mm. Niet te vergelijken met een koninkrijk zoals we dat in sprookjes of een wel voor hem ook zien. Ja. Gaat u het eigenlijk vieren? Die 200 jaar koninkrijk? Ik ga morgen op Scheveningen? Ik ga morgen met twee kleindochters uh, naar het strand. Ik woon op 10 minuten lopen van het strand. Wat gaat er gebeuren? Uh, nou, er is een heel spektakel, wordt opgevoerd. Een landing uit zee. Zelfs met oorlogsschepen en acteurstapel die uh, verkleed daar zal komen. Uh, ja, er komt een hele optocht richting de Haag. Het wordt in Scheveningen één keer in de 25 jaar gevierd. Dus dat hele dorp, waar ik dus een paar minuten vandaan gewoon is uitgelopen. Dat wordt een groot feest... in de hoop natuurlijk dat morgen wel een beetje de zon schijnt. Ja, dat moeten we nog maar afwachten. Maar vindt u het belangrijk dat het gevierd wordt op zo'n manier? Nou, belangrijk. Ik hou wel van tradities... Ik bedoel, dat heb ik met de Engelsen gemeen. Die vinden tradities ook leuk. Ja wat is dat dan? Dat, wat nou, dat... die traditie van elke 25 jaar dat er zo'n massale verkleedpartij komt. Want, uh, ja, maar volgen... waarom houdt u ervan? Bedoel ik? Wat is dat in die ja, dat u dat? Ja, wat moet ik daar nou op zeggen? Ja. Wie het niet voelt, voelt het niet. Nee. En wie het wel voelt, begrijpt wel dat. Uh, zeker uh, kijk, Dan moet je ook een beetje gevoel voor het verleden hebben. Hè? En ook wel de idee van je moet iets met geschiedenis hebben. Als je dat niet hebt. Daar hoef je er ook niet over te praten. Maar als je een beetje historisch besef hebt... en het leuk vindt dat de koning komt in een gouden koets... en niet in een Volkswagen bij de opening van de Staten-Generaal... dan begrijp je misschien wat tradities kunnen zijn. Goed, meneer Valseur, mag ik u danken voor ja. uw verhaal. Kees Valseur was mijn gast vandaag. En hij is de afsluiting van de serie over 200 jaar Koninkrijk. En op dit moment wordt op Nederland 2 een driedelige serie uitgezonden... van Max over de drie koningen van Oranje. Goed, dit was Twee Dingen van Max. Voor meer informatie en ook uh, voor alle uh, uitzendingen van de afgelopen week... met de oud-premiers Wim Kok van Acht en De Jong... gaat u naar tweedingen.nl. En dan kunt u ook dit gesprek van vanavond met Kees Valseur terugluisteren. En zometeen zet Erik Korton bij BNN een punt achter de week. Een hele grote, dikke punt achter de week. We gaan het hebben over participerende mannen, heel modern. Over gehoorbeschadiging en Angorawol. En wat dat allemaal met elkaar te maken heeft, hoor je zometeen in BNN Today. Dit is Radio 1. Het is precies half negen, het NOS Journaal met Ewout de Jong. Nederland heeft de bankgarantie afgegeven voor het vrijgeven van het Greenpeace-schip Arctic Sunrise. Er is 3,6 miljoen euro overgemaakt aan Rusland na een uitspraak van het internationaal zeerecht tribunaal. Greenpeace gaat ervan uit dat Rusland het schip en de bemanning nu laat gaan. Verdachten moeten ook tijdens hun politieverhoor door een advocaat mogen worden bijgestaan. Dat adviseert advocaat-generaal Spronke aan de Hoge Raad. De Hoge Raad interpreteerde de regels zo dat een verdachte wel voorafgaat... maar niet tijdens hun verhoor recht heeft op een advocaat. Andere Europese landen hebben de verandering al doorgevoerd. Luxemburg heeft een nieuwe premier. Het is de liberaal Xavier Bettel die een nieuwe coalitie aanvoert... van liberalen, sociaaldemocraten en groenen.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 Dubbele klap. Ja. Bij deze. Uh, iedere vrijdag sluiten we in BNN Today de Nieuwsweek af. Deze week hebben we het over stofzuigen versus werken. Luiers uh, verschonen versus contracten binnenslepen. En de nagelstudio versus het kantoor. De Nederlandse mannen sinds 2005 geen minuutje meer huishoudelijk werk gaan, niet, geen meer huishoudelijk werk gaan doen. Ja, ik had het even over mezelf, sorry. En, terwijl de vrouwen wel terugschakelen als het aankomt op de zorg voor het huis. Een eeuwenoude discussie, dus die halen vanavond maar weer eens van stal. Maar zijn de mannen nou niet eens een keer gewoon aan zet eh, om, eh, om het goede voorbeeld te geven? Een lekkere, warme, zachte trui van Angora-wol. Die kunnen sinds deze week op de verboden lijst. Die arme Angora-konijnen blijken nou met keihard te worden mishandeld. Ook hier aan tafel Hedgerbe Milut, Herman Lechter en Martijn Dekker. Die hoor je zo meteen maar nu eerst sport met Roland Boot. Ja, jullie sluiten de week af, maar uh, de meeste sporters die beginnen pas aan de week in Kerkrade. Voetbal tussen Roda en Twente. Een middenmotor en een titelkandidaat. Zes punten verschil op de ranglijst. Is dat ook de merkenracht nog niet mee? Nou, valt mee. Tenzij Moktar de bal er nu in gaat schieten voor Twente. Vanaf de kop van het strafsomgebied legt hem terug naar Ebesilio. Het is 0-0. Schilder zet voor vanaf links op het hoofd van Pluim. En dan uh, ja, is Twente nog steeds in balbezit, maar is de bal wel even weg uit het penaltygebied van Rode JC. Inmiddels aan de rechterkant Moktar. Hij staat uh, in de basis en uh, dat heeft uh, een gans een plekje gekost. Het middenveld van Twente is uh, veel geprezen de afgelopen weken, maar de resultaten vallen toch een klein beetje tegen. Vorige week eindelijk is een dikke 5-2 tegen NAC. En, uh, maar eens zien wat het vanavond wordt. Er ontbreekt wat tempo. Er zijn weinig leuke momenten geweest. Een schot van promesse. Een moment met Castanjos namens Twente in het eerste kwartier. En een vrije trap dreigend van Mark-Jan Vanaf de rechterkant van het veld. Met links getrapt door de aanvoerder van Roda. Even wat problemen voor de keeper van Twente. Nick Marsman. Maar die had de bal te pakken. Uitgespeelde soepele aanvallen. Daarop zitten we te wachten in Limburg. Voor zo'n 14.000 toeschouwers. Bij dus de 0-0 stand. En Twente kan bij winst op zal eens we weliswaar de compositie even overnemen van Vitesse. Er wordt ook geschaatst dit weekend, wereldbekerwedstrijden in Astana. Dat evenement blinkt uit door afzeggingen... maar daardoor krijgen andere schaatsers wel een kans om op het eerder podium te komen. Bijvoorbeeld Yvonne Nauta, die als derde eindigde op de 5 kilometer. De vriezin was blij, maar gaf toe dat er nog wel wat viel aan te merken op haar prestatie. Gisteren had ik echt even een off day, dus toen... nou, vanochtend ging het alweer beter op het ijs. En nu als je dan gewoon met het podium kan eindigen, ja, dan ben ik gewoon blij natuurlijk in de B-groep is er ook harder gereden, maar uh, dat is omkant ja dat neemt... en, en ik zit drie seconden boven mijn PR, kijk, zo kan ik ook bekijken. Maar als ik even de aanloop kijk en, uh, nou, en mijn, mijn, mijn techniek was uh, gewoon wel zoals die moest zijn. Voor het eerst was er dit seizoen een 5 kilometer bij de vrouwen. Bij de wereldbekerwedstrijden Martina Sablikova reed een nieuw baanrecord. En wonders. Claudia Pechstein eindigde als tweede. Yvonne Nauta was niet de snelste Nederlandse in Astana. Ze werd wel derde. Maar Carlijn Achterreekte en Karin Kleibeuken reden in de B-groep. Allebei een nog betere tijd. Bij de mannen was er opnieuw eremetaal voor Koen Verwij op de 1500 meter. De TVM-rijder moest alleen de rust Dennis Juskoff voorzichtig dulden. Maar Verwij kon wel goed leven met zilver.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 Meer sport vanavond. 10 uur langs de lijn. En dan staan we uitgebreid stil bij de crisis bij PSV. En natuurlijk ook veel meer sport. Uh, Roda twente op Erik. Ja, zeker. Ragnar, die blijft gewoon zitten. Die trekken we af en toe de uitzendingen. Dankjewel, Roda. Rolof, introman van dienst. Ja. Stel, ons, stel ons de kast eens even voor. Wij sluiten hier op vrijdagavond de week af... waarin ene Conny uit Roon landelijke bekendheid vergaarde. Bij Bezorgbeer.nl, dus een thuisbezorgdienst voor eten... zochten ze een nieuwe slogan. Ze schreven een wedstrijd uit honderden en honderden... In Zendingen kwamen er binnen, de een nog creatiever dan de ander. Maar die van Conny, die was het briljantst. Ik ben Conny en ik heb gewonnen met de slogan... de Bezorgbeer online eten bestellen. Bezorgbeer online eten bestellen. De oude slogan was trouwens Bezorgbeer, daar blijf je voor thuis. Het is schitterend in al zijn eenvoud. En het was ook een groot succes op Twitter... waar de Conny-slogans je om de oren vlogen deze week. En daarom stel ik jullie voor aan de gasten. In de geest van Conny met glasheldere slogans. Bezorgbeer 1 presenteert bij de EO... Bezorgbeer 2, schrijf columns voor spits. En Bezorgbeer 3, universitair hoofddocent bij de UvA. Zo so simpel kan het zijn. Laat je horen voor Herman Wächter, het Ben Miloet en Martijn Dekker. Goed, dat dus. Heb Martijn ooit zo geïntroduceerd geraakt? Nee, het, het klopt ook niet helemaal. Kijk, dat dacht ik al. Oh, ik, ik zag je kijken, ik dacht dat klopt iets Ik niet. mocht willen dat ik universitair hoofddocent ben. Ik ben gewoon slechts een docent en waar op, mijn, op de universiteit. Okay. Op mijn papier staat anders, dus bij deze... Slechts een docent. Ben je hoofddocent... Nou ja, de ambitie, die ambitie die is er wel. Maar het duurt nog even, denk ik. Docent met ambitie. Ja, precies. Noem je vanavond gewoon slechts docent bij de, bij de UvA. Slechts docent. Slechts docent daar doe u. ik het voor. Wij gaan het straks, uh, dat is na nou nee, 9, gaan we het hebben over, uh, over het, de, het vermeende links zijn van universiteiten. Uh, uh, is dat iets wat jou vandaag uh, echt opviel in het nieuws? Of is het uh, dat je denkt, nou, die discussie hebben we al nou honderdduizend keer gehad? Nou nee, het is wel goed dat die discussie gevoerd okay. wordt. Uh, dat zeker wel. Goed, nou, daar gaan we het dan straks over hebben. Laten we een plaat gaan draaien. Uh, dat normaal gesproken... Uh, kondig ik die aan. En dat doe ik vanavond ook. Want ik, ik, zit, er nou, ik zit er nou toch. Ik heb uh, de nieuwe plaats van Tim Knol meegenomen. Want ik had Tim Knol afgelopen week te gast... in mijn radioprogramma op 3FM. Met de hele band. En deze jongen is... buiten het feit dat het een buitengewoon sympathiek mens is... ook nog eens een keer een muzikant waar ik erg van hou. Omdat hij gewoon doet waar hij lekker zelf zin in heeft. Soldier On, dit is Tim Knol.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 Tim Knolben een doelpunt. We zijn wakker uh, en dat werkt tijd. Er gebeurt iets. En het geluid op de achtergrond doet vermoeden dat Roda J.C. de voorsprong heeft gepakt. Dik 6 minuten voor de pauze. 1-0 voor de thuisploeg Hupperts met een kopbal bij de tweede paal. Uh, dat uh, op links van Peppe er langs gaat. Met een goede beweging nog even. Haalt de achterlijn. Keurig afgegeven. En raakt voor Roda Hupperts met zijn tweede van het seizoen. Just flow downstream, life will lead you in the end. Soldier on. Tim Knol hoort je Soldier on. En dat is tegelijkertijd ook een goede tip voor FC Twente, niet? Ragnar meer? Soldier on, een beetje doorgaan. Ja, absoluut. Ploeg heeft zich in slaap laten sussen door Rodië C. Dat is inmiddels op een 1-0 voorsprong. staat. Maar de manier waarbij Van Peppe er langs gaat bij rechtsback Rosales van Twente is echt van een dramatisch niveau. Eén beweging met het lichaam. En de bal kan naar de achterlijn en de voorzet kan komen. Aan de andere kant van het veld, nu wel het schot. Van Quincy Promes op de benen van Kurto. Dat is dan het antwoord van FC Twente. Een minuutje of twee dus na het openingsdoelpunt. En dat had zomaar de gelijkmaker kunnen zijn. Maar Promes weet het doel niet te vinden. Schoot ook al na vier minuten. En toen werd de bal van de lijn afgehaald. door die Van Peppe die zojuist die voorzet veel te makkelijk, veel te makkelijk richting Guus Huppers mocht geven. Wel de derde hoekschop voor FC Twente. bal komt voor het doel bij de eerste paal en nog wel op het hoofd van Castaños. Maar er is een overtreding gezien door scheidsrechter Guzebuyuk. En dat de bal nu alsnog in het doel verdwijnt, dat heeft dus geen waarde meer. Twente heeft flair, snelheid, is de meest scorende proef van de eredivisie. De, meeste, de minste tegentreffers. Maar ja, dat is vanavond allemaal niet te zien. Het is veel te bleu en dus 1-0 voor Roda. Goed, komen we komen nog wel bij hem terug zometeen, gok ik. Cool of, wij gaan even snel heen en weer naar 1959. De tijd dat het enige recht van de vrouw nog het aanrecht was. Het Amsterdamse rijengebouw is voor tien dagen herschapen in een Dorado voor de huisvrouw. Een volautomatisch fornuis van 2600 gulden met een indrukwekkend knoppensysteem... is een van de nieuwigheden op de huishoudbeurs. De droomkeuken van elke huisvrouw is ook op deze huishoudbeurs te zien... Talrijke snufjes op huishoudelijk gebied hebben er een plaatsje in gevonden en wel zo dat alles niet meer dan een minimum aan ruimte inneemt. Het lijkt misschien lang geleden dat Fornuizen... met een imposant arsenaal aan knoppen exclusief voor vrouwen waren... maar we zijn met z'n allen minder geëmancipeerd dan we misschien denken. Het CPB onderzocht het deze week... en de gemiddelde Nederlands man werkt twee volle dagen meer dan de vrouw. En mannen besteden ruim twee keer minder tijd aan de kinderen... en het huishouden dan de dames. En de laatste dertien jaar is de tijd die wij mannen besteden... aan stofzuigen en dweilen. En ik kijk ook even naar jou, Erik Korton. Nauwelijks één procentpunt veranderd. Want kijk je naar mij? Nou, 13, 13 jaar. En jij bent het oudste, dus jij kunt er best over praten. <laughs> heel fijn. Goed gered, hè? He? Ja, heel fijn. Laat ik hem dan gewoon aanzwengelen, deze discussie. Want inderdaad, een oproep in de uh, uh, van deze week. Het is voor beide geslachten beter als de mannen de laatste stap zetten in de vrouwenemancipatie. Gasten, ga part-time werken. Pak wat vaker die stofzuiger. En doe alsjeblieft, alsjeblieft niet alsof we het hebben van een papperdag heel bijzonder is. Goed, ik zit met drie mannen en één dame aan tafel. Kan ik gewoon met de dame beginnen? Hey, Hi, Hi, ja. Emancipatie, van de, van de vrouwenemancipatie. Zou de laatste stap door mannen gezet moeten worden? Of vind jij de Nederlandse man wel aardig geëmancipeerd? Uh, nou ja, de Nederlandse mannen en vrouwen gaat het om, denk ja. ik. En dat is waar het probleem een beetje zit. Twintig jaar geleden hadden de feministische vrouwen nog praat om met elkaar te bespreken hoe we dit moesten veranderen, maar we kunnen het inderdaad niet doen zonder de mannen. En om, om nu te zeggen dat de bal helemaal bij de mannen ligt... is misschien ook een beetje flauw. Mm -hmm. Maar uh, ja, ik denk wel dat we, dat we het niet uh, alleen kunnen doen... als de mannen heel trots blijven op hun dag en nog steeds maar vijf dagen met het zwangerschapsvlog mogen. Ik schrijf er één plaats op. Herman. Vader van ja. drie... Drie dochters. Drie dochters. Ja. Ja, um, ja, ja. Vaker de stofzuigen? Uh, af en toe stofzuigen. ik, bij ons is nee, de, ik vroeg is de... vaker de stofzuigen. Oh, oh, of ik vaker ja. ga ja. ja. stofzuigen? Ik denk het niet. Nee. nee, ik weet het niet. Maar, maar ik denk het, het, het gebeurt niet. dus af en toe, begrijp ik. Af en toe, ja. Bij ons is de, is de rolverdeling volg, volgens sommigen... zouden dat heel traditioneel noemen waarschijnlijk. Mijn vrouw is dit jaar gestopt met werken. Begin dit jaar. Uh, zij doet het grootste gedeelte van uh, het huishouden. Het grootste gedeelte van de zorg voor de kinderen. Uh, ik werk fulltime. Dus uh, ik voldoe aan geen enkele moderne voorwaarden volgens sommigen. En ja, kijk Mijn vraag vooral is, wat is goed? Hm. Weet je wel, ja. wat is goed? Nou, als jullie maar. er allebei vrij voor hebben gekozen om het zo te regelen... zijn jullie volgens mij hartstikke modern. Ja, kijk, Voor Toch? ons is het zo dat, dat wij hebben een soort uh, een samenwerking... waarbij ik het mogelijk maak dat zij haar ding kan doen... en zij maakt het mogelijk dat ik mijn ding kan doen. Want als zij niet zoveel zorg voor de kinderen... en een gedeelte van het huishouden voor haar rekening zou nemen... dan zou ik niet mijn werk bij de EO kunnen doen met het onregelmatig en het reizen. Mm. En andersom, doordat ik mijn, dit werk doe uh, met het salaris wat erbij hoort... Heeft zij de ruimte om uh, cursussen te volgen, om uh, uh, uh, bij uh, eenzame ouderen op bezoek te gaan om maar gezinnen is het, te helpen? Is, is het en... iets waar jullie heel duidelijk een gesprek over hebben gehad? Ook, of is het ook een beetje zo gegroeid, zou ik maar zeggen? Want dat is natuurlijk bij de meeste, in de meeste ja. huwelijken zo, is dat het zo groeit, omdat dat zo gaat. Of hebben jullie daar, ja, echt ik, daar duidelijk afspraken van? over gemaakt? Hey, ik weet niet hoe het bij de meeste huwelijken gaat, maar wij hebben daar wel duidelijk afspraken over gemaakt. Ja, mijn vrouw heeft ook een hele tijd gewerkt en op een gegeven moment gezegd van ja, dit is gewoon dit is niet wat ik wil. Oké. Okay. Ja, het ja, het dan de heeft hij duidelijk aangegeven. Ja, ja, ja. Maar het is wel heel interessant, want er zit dus blijkbaar wel... een soort idee achter van... het is goed als... Uh, uh, uh, uh, mannen moeten meer thuis zijn dan de papadag... want dat is beter dan mannen die fulltime werken. Dat ja, hoor dat, ik. Dat, en dat ja. wordt nu gezegd, maar ja. ik denk dat dat ook een tegengeluid is... op, op het uh, geconditioneerde idee wat iedereen, waar iedereen mee is opgegroeid... dat het goed is als de vrouw thuis blijft. Ja, en het is natuurlijk ook een beetje... als een vrouw vier dagen werkt is, het een slechte moeder. En als een man dan één dag thuis blijft met zijn kinderen... en al wat hij gaat, is het ja, een beetje speciaal. Hem, oh, wat is dat gek en een papadag. En, en zo wordt het dan waar, nog ja. genoemd. Martijn, je hebt geen kinderen? Ik heb uh, geen kinderen, nee. Maar nee. mag ik misschien allereerst even het verzoek doen? Uh, gewoon nationaal verzoek tot ja. het afschaffen van het woord papadag. Bij ja. <lacht> <lacht> deze, ik vind wat, het echt. wat mij betreft, echt meteen, uh, meteen toegekend. Want je bent gewoon uh, zeven dagen in de week... Papa, hoe ja, dan ja. ook. Of je er nou ja. veel aandacht aan zei het, ja of nee, maar dat ben je nou goed. Toch? Ja, dat, dat was dat, waarschijnlijk dat, de eerste. Dat vind ik, dat is inderdaad de insteek, ja. ja, Maar heb jij het gevoel dat, dat laten we zeggen... De, de mannen de laatste stap in de vrouwenemancipatie zouden moeten... dan wel kunnen zetten? Dat denk ik wel, maar ik denk bijvoorbeeld ook... dat de overheid en het bedrijfsleven wel, uh, wel daar iets aan kunnen doen. Want ja. vaak bedoel... salaris is natuurlijk niet de enige overweging. Volgens mij, je had ook heel veel voldoen, voldoening uit je werk. En ja. ik vind dat... Vrouwen en mannen dat allebei moeten kunnen doen. Maar vaak wordt een soort rationele keuze gemaakt. Want de man verdient dan meer. Dus dan is het logischer dat hij fulltime blijft werken. En de vrouw minder gaat werken. Ja, precies. Hmm. En, en de bottom line is gewoon dat mensen vrije keuzes kunnen maken. Maar hoe vrij is een keuze als alle omstandigheden en conditionering ertoe leiden dat het logischer is om die keuze te maken, inderdaad? Ja, precies. Maar dat zou dus betekenen. Hajja, uh, uh, uh, uh, jij bent de vrouw in dit gezelschap druk bezig met het opzetten van een modern uh, uh, vrouwenplatform. Filijnen ja. gegeten. Ja. Uh, de, de ouderwetse. Feministische inslag, dus de, de opzij-mentaliteit, zou ik maar zeggen, die, is, die heeft afgedaan. Opzij bestaat ook al. Nou ja, daar hebben we heel veel aan gehad. Dus ik ben die generatie feministen heel erg dankbaar. Maar ik denk wel dat het tijd is voor iets nieuws. Ik denk dat die generatie feministen die uh, wij kennen. heel erg wordt gekenmerkt door het, het dingen moeten. Ja. En het activistisch verzet tegen uh, actieve discriminatie. En ik denk dat waar we nu vooral veel last van hebben. tenminste alle ongelijke verschillen die er zijn. Uh, komen door ingesleten denkpatronen en conditionering en subtiele omstandigheden. Uh, en die kunnen we niet uh, met activisme veranderen. En dat is ook helemaal niet gezellig. Want ik denk net als dat het seks. Dat uh, is gezellig vroeger... vind ik ook wel leuk in deze. Ja. ja. <laughs> nou, net als seks eigenlijk vroeger een taboe onderwerp was. wat toch uh, heel veel beslissingen beïnvloedt. en nu ook gelukkig bespreekbaar is. is genderdiversiteit dat denk ik ook. Het moet gewoon weer normaal uh, bespreekbaar onderwerp worden. Zeg maar, wat eens even, voor de mensen die denken... genderdiversiteit ingewikkeld ja. wordt, wat, wat is dat? Nou, gewoon, hoe kijken we naar mannen en hoe kijken we naar vrouwen? Wat, wat betekent mannelijkheid en wat betekent vrouwelijkheid? En mm. wat verwachten we van onszelf en van anderen? En dat uh, is iets wat ten grondslag ligt aan heel veel keuzes die we maken. en die we dan vrij vrijmaken. Maar hoe vrij is het inderdaad? Als je door de samenleving. een bepaalde kant op wordt geduwd. Maar dat jij hebt een grote indruk. Dus had jij ja, dat, dat. dat er dus veel vrouwen zijn. die liever een ander leven zouden willen. Uh, bijvoorbeeld meer werken. Of, of, maar dat het gevoel hebben dat ze dat niet kunnen of niet mogen? Nee, ik denk zeker wel dat zij achter de keuzes maken die ze staan. Alleen ik denk dat het gaat om een serie van keuzes. om bijvoorbeeld. Uh, Minder te gaan werken dan je man omdat hij een hoger salaris heeft. Mm. Nou, dan heb je al zo'n ja. zo parameter die eigenlijk niet eerlijk is, die ervoor zorgt dat zij wel een vrije keuze maakt. Um, nou, en vervolgens heeft hij een betere baan. Kies zij ervoor om thuis te blijven? Ook weer omdat ze vroeger is opgegroeid met het. Uh, Bart Smit, speelgoed wat uh, gezorg, gericht is op zorg. En dan heb je weer die genderconditionering. Dat zijn wel twee verschillende dingen. Hè? Dus, ja, je ja, dus je hebt de gender... economische omstandigheden Precies, eigenlijk. Ja. En de, de wetten, en die er gewoon voor zorgen dat mannen maar vijf dagen zwangerschapsverlof krijgen. Ja. Uh, en de genderconditionering, de ingesleten denkpatronen die wij zelf hebben en wat we normaal vinden. En die moeten allebei eigenlijk langzaam gaan verschuiven. willen we echt, echt vrij kunnen zijn, denk ik. Ja, en jij zit knikkers, ben je het daarmee eens? Ik ben het daar voorkomen mee eens. Ja. Ja, ja, persoonlijk, ik zou ook helemaal niet fulltime willen blijven werken als ik Kinderen zou krijgen. Ik, de... Ik denk dat er heel veel mannen zijn die dat hebben, hoor die dat zou, wel zouden willen. Maar wat jij zegt, inderdaad, ook door, door uh, inkomensongelijkheid nog steeds... dat is, dat is echt een gênant verwoorden natuurlijk, 18%. maar het is 18 procent... inkomensongelijkheid, uh, dat het vaak niet gebeurt. Uh, uh, of dat inderdaad vrouwen min of meer te altijd in een soort van part-time constructie terecht lijken te komen op de een of andere manier dat daar meer in te vinden is Z zou, ligt, ligt daar niet een hele belangrijke uh, uh, uh, mogelijkheid om die emancipatie nog net een stapje verder te krijgen dat, ik denk dat daar inderdaad wel een hele belangrijke stap want vrouwen die beginnen eigenlijk al in hun werkende leven met een achterstand daar is laatste nog onderzoek naar gedaan ze beginnen met geloof ik al gemiddeld genomen met een, met een achterstand van 3% ja. als je kijkt naar salarissen. Voor precies hetzelfde werk, Nou dat, dat slaat nergens op. Als ik naar jou kijk, hè, ja. man, uh, want jij zegt, nou, dus bij ons is de, is de verdeling duidelijk, en dat is hij ook, jij, jij werkt voltijds, uh, jouw vrouw is thuis met de kinderen en neemt die taken op uh, voor haar rekening. Stel dat zij dan nou opeens denkt van, ik zou toch wel wat willen doen, twee dagen of drie dagen. Ben jij dan bereid om daarin een stap terug te nemen? Denk je? Of is het inmiddels zeker. Een... Ja, zeker. zeker. We hebben ook wel periodes gehad dat ik echt werd opgeslokt door mijn werk. Want ja, het is heel moeilijk planbaar. Dat weet je ook hmm. uh, bij de omroep. Soms, soms, soms verdrink je bijna in het werk. Dat ik ook wel eens gezegd heb: van, Weet je, als wij dit gezamenlijk niet trekken. Als jij dit niet trekt, dan moet ik wat anders gaan doen. Uh, uh, dus. dus uh, maar ik kan niet in, die andere, in andere gezinnen kijken. In andere stellen. En ik, ik vraag me dan af om toch maar een beetje tegen te gaan hangen van het feit dat de situatie nu zo is. En dat het niet verder. Emancipeert of hoe je het ook wil ja. noemen, uh, geeft dat niet ook gewoon aan... dat de mensen tevreden zijn met hoe het nu is. Dat vrouwen tevreden zijn met, met de situatie, ho hoe die nu is. Als laatste, hij zegt... Nou ja, ik denk 50 jaar geleden mochten we in Nederland nog niet eens... een wasmachine kopen en in België nog niet eens stemmen. Dus ik denk dat het uh, een beetje naïef is om te denken... dat als we nu nog niet helemaal gelijk zijn, dat dat dan uit vrije keuze is. Omdat er dus dat zo het zoveel... nu al zover zou zijn, dat ja, we al zover geëvolueerd zijn. Na duizenden jaren ongelijkheid zijn er nog zoveel ingesleten denkpatronen die gewoon langzaam moeten veranderen... dat ik denk dat dat niet alleen maar vrije keuze is en gewoon praktisch uh, en Maar de vraag is dus waar je uit wil komen. En, en, en, en wat, wat is goed? Nog maar, daar begon ik ook mee. Wat, denk, wat is goed, wat is, goed? Is, is, is dat iedereen voor zichzelf kan bepalen wat goed is. Ja. En ik geloof dat ja. dat niet kan in een maatschappij waar, uh, waarin gewoon nog steeds heel veel ingesleten denkpatronen heersen. Ja, en die, er en een basisongelijkheid oplezen, bestaat, dus als, je zei, dat is als, ja. die, als die misschien rechtgetrokken zou worden. Goed, wij zetten hier een punt achter. Ik ga, <lacht> ik ga een hele mooie vrouw hè, op de radio laten horen namelijk. Uh, maar eerst even melden dat de Roda JC FC Twente overigens rust is. Oh ja. BNN Today. Zet een punt achter de week. Met een ruststand van 1-0 voor Rode J.C., dus die zitten nu aan de koude Ik ga een prachtige vrouw de eter in duwen. Uh, waarom? Omdat ze hele mooie liedjes schrijft en die ook nog eens een keer... maar heel mooi zingt. Coco Jones, Road Tripping. sunlight all oh, inside my head Road trip in ja, ik heb een heel kort quizje over de onderwerpen van het volgende uur. Ja, want mm -hmm. we gaan het bijvoorbeeld over linkse fratsen op universiteiten hebben. Maar in welke van deze drie steden hadden ze nooit een universiteit? Is dat A. Dordrecht, B. Franeker of C. Harderwijk? Martijn, dat lijkt me wel iets voor jou dit. Zo... So. Uh, ik zou zeggen Dordrecht. Dat klopt. Ja. Zelfs in Harderwijk was er ooit een... Uh, uh, dat is de enige die ik ook zeker voor universiteit? Afgeschaft door Napoleon. Ja. Uh, het leven en werk van het Angora-konijn gaan we het ook over hebben. Uh, dat is een soort hippie-konijn met heel lang haren. Maar waar komt die naam Angora vandaan? Van de Turkse hoofdstad Ankara, van het Cambodjaanse Angkor Wat... of van het Latijnse woord voor hartaanval? Ik, ik, ik ga voor optie B. A. Optie B, dat ik is ook oh, wat? A? Oh. A. Ik ga voor een hartaanval uh, de, ja, de dame heeft het goed. Het is ah. Ankara. Daar werd namelijk de Angora geit gefokt. Maar dat wisten jullie natuurlijk allemaal. Dat ja, goed. Nou, daar gaan we het dus straks allemaal over hebben. Ik zou zeggen, blijf gewoon luisteren. Zometeen meteen aan 9 het vervolg van BNN Today. Iedere vrijdag een mooie break. BNN Today zet een punt achter de week. BNN yeah.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 Snel en flexibel, nu en in de toekomst. De Mail. Vandaag bouwen aan morgen. Kijk op demail.com Steun goede doelen die zich inzetten voor de leesbevordering. Kijk op boekenbon.nl slash zakelijk. Dit is Radio 1.